8 uur, Lot Lewin met het NOS-journaal. Rusland gaat hetzelfde aantal diplomaten het land uitzetten... als Amerika, de EU-lidstaten en andere landen hebben gedaan met Russen. Dat zegt de minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov. Ook sluit hij het Amerikaanse consulaat in Sint-Petersburg...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 AVB verkeersinformatie De A20 bij Rotterdam is nog steeds dicht bij het Kleinpolderplein vanuit Gouda. Dat is hier al de hele middag na een flinke ongeluk met drie vrachtwagens. Het verkeersinfarct op de snelwegen rond Rotterdam is wel grotendeels voorbij. Maar het rijdt nog wel steeds langzaam op de A16 vanuit Breda. Of eigenlijk vanaf knoop Ridderkerk. En het verkeer gaat dan via de binnenwegen van Rotterdam verder richting de A20 en de A13. En de berging op de A20 gaat nog wel even duren. Kunsthof. Judy Siepen werkt zeggen op een heel lief en zoet advocatenkantoor op Sloterdijk. En ze kent de twee gasten vanavond hier in Kunsthof. Karima zegt, ze is de feministe die vindt dat ze de wereld moet veranderen. Ze is ook weer gaan werken in die advocatuur vanuit het idee... ik heb hier talent voor, ik kan dat. Ze kunnen zich beide staande houden in dat afschuwelijke wereldje... zijn zakelijk en hard als het moet. Maar Rolinde is meer van, kijk die gekkies... Daar gaat nergens over. Zij is meer de kunstenaar. De fladderaar die geen ambitie meer heeft voor werken in die wereld. Correct? Ik denk dat we allebei kunstenaars zijn. Ik bedoel, dat is nu wat we doen. We schrijven, we schrijven boeken, we schrijven series. Ik vind kunstenaar altijd wel trouwens, een heel beladen term. We proberen gewoon beelden en werelden te creëren. En dat doen we allebei, denk ik. Dus ik, ik ben misschien wel... Ik ben wel, ja, wat, ik ben wel een beetje flauw af en toe. Ik hou van, gewoon van grapjes maken en een beetje de boel. Altijd debunken. De ja, prima is van de afdeling Ernst. dus <laughs> die, ja, die stellen we dan de volgende vraag. Hoe maak, hoe maak je nou van die ervaringen in die zakelijke advocatuur... die we uitvoerig hebben geschetst voor Achten? Hoe maak je daar nou een achtdelige tv-serie van? Oké, okay, dus je gaat, ja, je gaat karakters creëren, archetypen die je ziet in die wereld um, en als je dat hebt uh, neergezet, als je die karakters hebt ontwikkeld, dan ontstaan alle conflicten eigenlijk vanzelf. Doe is de zonnekoning? Er is een zonnekoning in deze serie gespeeld ja. door Mark Rietman. Ja, ja. Wat is dat voor figuur? Rudolf. Ja, die is eigenlijk geboren met uh, hoe noem je dat de zilveren lepel in zijn mond? Gouden. Gouden, Gouden lepel in zijn mond <laughs> en. Um, en hij, ja, hij is eigenlijk een beetje de typische partner van een advocatenkantoor. Die, die is er ja, iemand van privilege eigenlijk. En die verwacht dat het leven altijd gaat zoals hij wil. En op het moment dat er iets op zijn pad wordt uh, gezet waar hij zelf. Hè, uh, uh, wat hij niet had verwacht, dan is het heel moeilijk eigenlijk voor hem om, om in de spiegel te kijken en ja. te zien welke rol hij daarin heeft gespeeld. Een andere figuur in de serie. Um, ik vind zelf ook wel een heel interessant figuur. Is het zoontje van de baas. Dat schetst namelijk ook heel mooi. Dat is gespeeld door Bram Suiker. Quinten heet hij. Uh, Quinten is iemand die eigenlijk wel het creatieve pad zou willen volgen. Uh, maar dat niet helemaal durft. Omdat Wat die... een luie zwam is dat. Uh, uh, ja, dat denk je. Maar het is ook wel, vind ik, dat die, um, die vader... die best wel dominant is. Uh, die uh, ook heel graag en heel veel hoop voor zijn zoon heeft. Dat die de volgende generatie het stokje van het kantoor overneemt. Maar um, Quinten... Is daarover onzeker en weet dat niet echt, maar komt ook met de veranderende tijd, waarin er ineens niet meer zo vanzelfsprekend is dat je zomaar zo'n eigenlijk een beetje saaie kantoorbaan gaat doen. Mm. En ik vind dat conflict tussen die vader en zoon en hoe die vader hem um, eigenlijk probeert naar beneden te drukken en klein te houden en kort te houden en hem daardoor juist niet laat groeien als man, dat vind ik heel mooi ja. als serie. En hey Karima, nou hebben we een heel belangrijk iemand nog niet gehad. Zij is een insecure overachiever. Ja. Ze heet Karima, <lacht> uh, ja. dit, dit zou Freud wel hebben kunnen duiden. Denk ik. Zit er iets van jou in de figuur die je straks gaat beschrijven? Um, nou ja, ik denk dat er iets van ons alle drie in deze figuur zit. Maar het, ja, de Insecure over het ja, Sabia. Zij is, um, zij, is, zij is degene die iets te bewijzen heeft, eigenlijk op de Zuidas, namelijk dat ze daar hoort, dat ze slim genoeg is. En um, dat ze net zoveel macht mag hebben, eigenlijk als. Ondanks het feit dat. Ondanks het feit dat ze misschien niet de atypische zuid is. Want ze is? Mm, ze heeft een, nou ja, zij heeft een allochtone achtergrond. Ze komt niet uit een corporaal milieu. Um, het is misschien niet voor haar helemaal logisch dat zij daar zou gaan werken. Mm -hmm. Dus ja... Nou, maakt zij iets mee uh, dat je op allerlei plaatsen in de maatschappij kan meemaken? Of je nou uh, gaat werken in uh, laten we een keten van, van viswinkels... Uh, of op de markt gaat staan of uh, in de media gaat werken. Maar tref je de, die manier van tegen haar aankijken... dan ga ik weer vaker en krachtiger aan in die topadvocatuur dan elders? Er dus zijn gewoon, denk ik, heel weinig rolmodellen of andere mensen. Als je kijkt naar de Universiteit Rotterdam, ik heb daar lessen gegeven nog, arbitragerecht. Dan zie je gewoon heel veel meisjes die met hoofddoekjes, zonder hoofddoekjes, maar die van ergens anders vandaan komen dan of niet in Nederland geboren zijn of hier wel geboren zijn, maar met tweede generatie. Als je dan kijkt naar de Zuidas, ik denk dat wij op. Bij ons kantoor, dat is nog erger dan het gymnasium. Een beetje wel in Zwolle, waar ik ooit vroeger op zat. Dus echt, er zijn misschien doe twee. Zin, doe zijn eigen, eigen ervaring, Karima. Er zijn er dus weinig, hè? met een kleurtje, hè? divers. Een wat, wat, ja, ja. wat maak jij mee, wat heb jij meegemaakt... waarvan je zegt, kijk, daar uh, heb je het nou. Daar had je het nou. Ja, nou, het, het komt vaak denk ik toch voort uit... Uh, ja, het is niet vaak bedoeld of gemeen bedoeld of zo. Maar ik kan me nog wel herinneren dat ik werd aangesproken... door een, uh, door een partner die zei... nou, uh, Karima, Belkassem, van jou, met jouw soort naam... daar moeten we er eigenlijk meer van hebben. Zo van, weet je wel, dat was dan goed bedoeld of zo. Maar ja, je voelt je dan op zo'n zo moment eigenlijk helemaal niet aangesproken... op wat je aan het doen bent. Maar je, je wordt niet gezien als een soort categorie ja, en, of zo. Ja, en, en zo'n zo zo sleutelscène um, waarin uh, Sabia... Um, denkt ergens voor beloond te worden... maar ja. eigenlijk ergens voor gebruikt wordt. Beschrijf ja. hem eens. Ja, nou, we hebben in uh, een van de afleveringen... Uh, nou, ze heeft net een zaak supergoed gedaan. En dan wordt ze, wordt ze dus uh, uh, ja, eigenlijk... Uh, Geroepen omdat, omdat ze denkt dat ze het gaat vieren. Maar dan blijkt dat ze dus op de voorkant van de diversiteitsfolder. als een soort voorbeeld voor Diversity Day. samen met nog een andere donkere jongen. Uh, eigenlijk in het, in het zonnetje wordt gezet. wat niet echt wat een heel leuk zonnetje jij daarvan? is. Nou ja, dat je dat je als je een bepaalde naam hebt of een bepaalde achtergrond... wel vaak naar voren wordt geschoven als het handig is misschien. Eh, op als moment. het handig uitkomt voor het bedrijf. Nou ja, en dat is niet uit een narigheid of zo, of vervelend bedoeld... maar het is wel iets wat vaker gebeurt. Ja. Ook als je kijkt naar alle recruitment sites en folders van alle grote kantoren... dat lijkt wel een Benetton reclame, terwijl als je op dat kantoor zelf gaat rondlopen, dan is het een beetje... Oh, white man. Ja, ja. precies. Laten we even de, de sollicitatiescène... waarmee het eigenlijk voor Sabia allemaal dus begon... in die topadvocatuur uh, beluisteren. Sabia Benani, 24 jaar oud. Cum laude afgestudeerd in twee richtingen. Ondernemingsrecht en internationaal recht. G4 bij de rechtbank Utrecht. Uva scriptieprijs gewonnen. Al twee keer gepubliceerd in de ondernemingsrecht... Jongerengezant voor de VN. Een artikel gepubliceerd over prospectus aansprakelijken in, in het financieel Dagblad. Is dat nog relevant? Doel, sinds Nina Brink weet toch iedere emitterende instelling dat je niet mag liegen? Liegen is iets anders dan verzwijgen. In mijn artikel duid ik de grens daartussen. Hmm. Bij wie heb jij eigenlijk allemaal gesolliciteerd? Bij niemand. Waarom niet? Waar zou ik anders heen willen? Nou oh ja, zoveel. Jongdoet en Van Som, Nauta, Dutiel, HDP en Partners. Jullie doen fusies en overnames. De top van de top. De, de beste reputatie, de Real Madrid van de advocatuur. Daarom zit ik hier. Je hebt overduidelijk een goedste hersens. Maar heb je, heb je ook een beetje geleefd? Ja, examen leren, essay schrijven, opiniestuk publiceren. Het heel, is heel, heel interessant allemaal. Maar wat, wat heb je gezien van de wereld? Wat breng je mee aan, aan levenservaring, behalve feiten... Ja, u hoorde Annette Malerbe en Mark Rietman in De Zuidas. Um, Karime Bakashem, uh, jij werkt momenteel niet meer daar, maar in de city, als ik goed ben geïnformeerd. Uh, ja, ik ben sinds kort eigenlijk freelance weer begonnen als jurist. En dat doe ik tussen schrijfprojecten door. Omdat ik het eigenlijk ja, je kan inderdaad helemaal een artiest zijn of een helemaal een schrijver. Maar ik denk dat ik alle twee ben. Dus. Ik vind het heel fijn om mijn hersens ook op die manier te gebruiken. Ik begreep er niks van toen ik het las. Nee. nee want ik nam het hele dossier natuurlijk uh, tot me. Dat kregen we hier te doen. En uh, ja, daar doemde die afschuwelijke wereld uh, uit ja. op. Die topadvocatuur, zakelijke kant ervan. Uh, en mij ja, bekroopte de indruk... daar wil je niet meer dood gevonden worden. Wat doe je daar dan nu weer in? Ja, nee, dat is toch iets anders. De zit is wel anders dan de Zuidas, denk ik. Londen? O Londen is anders... Het is een hele multiculturele stad en heel internationaal. De city is echt heel internationaal. Ik bedoel, daar zit je gewoon naast de hele wereld op. Het is eigenlijk de, de financiële hoofdstad van Europa. Ja, ja, dus daar komt iedereen naartoe. Dus het is wel wat competitiever misschien. Maar ik vind het een prettige omgeving. Gek genoeg, misschien ook wel omdat ik het ken van de zuidos. Maar het is toch anders omdat het dus internationaler is. En ik kijk er nu ook wel wat meer met een afstand naar. Ik ben is, is ouder ook, geworden, denk is ik. Is het ook minder hard? Nee, het is net zo hard, denk ik. Misschien, maar... nog, misschien nog wel harder. Maar, ja, Roland. Ja, nou, ik denk ook wel dat het uitmaakt dat toen zaten we in de Red Race. We waren ook yeah. veel jonger. We begonnen denk ik jaar of 3, 24. En nu ben je gewoon natuurlijk zelfstandig en als, word je als expert ingevlogen. En ben je gewoon, bepaal je ook veel meer je eigen tijd. En je hoeft minder die, die uren en zo, moet je, hoef je verder niet zo af te rekenen. Dus als je dat vroeger wel moest doen, zo van je moet zo en zoveel uren halen en je moet heel erg je best doen, want anders word je geen medewerker. Je moet heel erg je best doen als medewerker, anders word je geen partner. Maar Karima, als jurysipen, vriendin hmm. uh, van, je, van jullie beiden... Als, als ik het wel heb, ja. uh, zegt van... ja, Karima is eigenlijk de feministe die de wereld het liefst... dat wereldje voorop zou willen veranderen. Ja. Kan dat dan in de city, in die harde, gemeene wereld... waar jij dan nu actief bent, kan je die ambitie kwijt? Nou, kan ik de wereld daar veranderen? Ik denk dat ik de wereld kan veranderen door, door een goede plek te krijgen voor mezelf daar misschien. Als ik, da als ik daar opklim of als ik uh, macht krijg, dan kan ik invloed uitoefenen. Ik nou, denk dat door ja. af te haken kan je niks veranderen. En ik geloof uiteindelijk, het heeft even geduurd, dat ik het toch wel heel fijn zou vinden als ik inderdaad wel op die plek kan zitten. Maar doe maar één mini-illustratie van iets dat je kunt veranderen en ook hebt veranderd dan door te schrijven over deze hele wereld natuurlijk. Ja, en denk... Rolinde, ik kijk nu al zo van lul. Ja, ik denk, nou, ja, maar dat ik denk vraag gewoon... je nou. Waarom dat wanhoopsgebaar, Rolinde? Nee, maar ik denk gewoon, kijk nou naar alles wat we hebben geschreven tot nu toe. Al die columns, die boeken, deze hele serie. Ja, Daar is dat de het city gewoon... toch niet door veranderd? Vroeg ja. hij drammerig door. Uh, ja. Ja, maar het geeft... maar de, city, de, de city is uiteindelijk, denk ik, misschien wel too big to change. Maar doet al wel, uh, heeft wel hele goede initiatieven... die in Nederland nog niet gedaan worden... Bijvoorbeeld, daar zie je ook dat vrouwen verdwijnen nadat ze dertig zijn. Maar ze hebben wel allerlei programma's om ze terug te laten keren naar de werkvloer. En mm. dat zijn dingen die in Nederland, ja, als je kinderen krijgt... dan word je een soort van part-time moeder. En dan kom je nooit meer helemaal terug in je powerpositie. Ja, dat kan natuurlijk anders. Dat, in de city heb je vrouwen die, die zijn baas van een hedgefund en hebben ze negen kinderen. Ja, hedgefund ja, nou ja, zo'n investeringsfonds. Nou, we hebben ook nog een ander fragment over uh, zo'n zo dame die uh, hoogop wil hè, in die uh, advocatenwereld. Um, en die met haar man een bezoek brengt aan iemand die de kinderopvang <laughs> doet. Het probleem is niet zozeer de namen die ze de poppen geeft, maar de taal waarin ze met ze spreekt. Oh? Chinees. Ja. Wat knap. Net als met de andere kinderen in de groep. Nu al tweetalig. Met ons praten ze gewoon Nederlands, hoor. Onze uh, au pair is Chinees. was een bewuste keuze. Ja, het zijn toch de nieuwe tijgers, hè? Olivia kam straks met een taalachterstand. De spaghetti noemt ze wonton. Ze zegt toobuchi in plaats van suri. Sommige woorden kent ze alleen in het Chinees. Zie je vaker bij tweetaligheid? Ik zou graag zien dat Olivia volgend jaar ook mee kan winnen op de kleuterschool... Dat zien wij ook heel graag. Spannende scène. Realistisch? Nou, Dit is natuurlijk wel een beetje over de top. Maar ik denk wel dat als je als uh, vrouw in de race bent... op weg naar partnerschap... dat, je dan, uh, dat een au pair wel um, eerder gewoonte is dan uitzondering. Mm -hmm. Ze zat ook nog eens op haar mobiel te kijken. De hele ja. tijd ging over haar kind. Hè? Ja. Ja. Ja. ja. Ja. Maar ja, je bent natuurlijk niet... Uh, ik bedoel, iedereen is afgeleid. Ik heb zelf ook een kind. En ik zit ook wel eens op mijn mobiel te kijken. Ik bedoel, dat is niet alleen vrouwen natuurlijk. En ze zegt er ook nog achteraan... Uh, als haar wordt voorgehouden dat het toch misschien een goed idee is... om je kind af en toe uh, bij het naar bed gaan iets voor te lezen. Dat ga ik doen als het dat morgen qua ja. werk uitkomt. Dat is wel zo Zuidas. Is dat zo Zuidas, Ja. Ja, dat denk ik wel. Want ja. hoe moet je het anders doen? De, de, die werkdagen eindigen niet om vijf uur. Je kan misschien wel even gewoon weer terug, heen en weer. Ja. Dus gaat je kind... In, dat doen we, doen we. wel veel vrouwen, yep. denk ik. Even kind in bed leggen. Het is een andere planeet, terug. heb ik het gevoel. Ja, met andere regels. Die je misschien als buitenstaander... Daarom is het ook wel grappig dat iedereen het dan als afschuwelijk ziet. Terwijl als je erin zit, hoef je het niet altijd als oh, nee. afschuwelijk te ervaren of zo. Ik bedoel, ik denk dat die, die wereld heeft zijn eigen codes en zijn eigen regels... En Um, die kan je als buitenstaander eigenlijk niet heel goed begrijpen. Ik had daar, moet ik bekennen, als kijker in die zin een beetje last van... dat het uh, daardoor voor mij heel erg moeilijk was... om me te identificeren met Nemport welk karakter uit hmm. die serie. Oh. Kijk, want ze zijn namelijk eigenlijk bijna allemaal afschuwelijk... die Sabia, die heel idealistisch begint... die uh, ja, laat zich op den duur ook corrumperen. Ja, maar zijn we niet allemaal een beetje... Zo afschuwelijk. Nou, ik vond ze eigenlijk niet zo afschuwelijk. Ik bedoel, we hebben ze wel vanuit uh, best wel wat met met liefde, wat liefde en, en ook veel humor geschreven. Ik denk, ja, wij komen zelf dan meer uit die hoek. Ik denk dat het best wel menselijk is om een plek te willen vinden in de maatschappij. en zelf een rol daarin te krijgen. om je te willen afzetten tegen je vader. Dus begaat tussen kinderen en mm. werkenden. Dat is voor andere vrouwen. Nee, ook dat, zo. Op dat niveau kan ik natuurlijk prima volgen. Maar emotionele identificatie is iets anders. Dat, dat je als kijker denkt: het is een moordenaar, maar het is mijn moordenaar. Mm -hmm. Misschien, misschien komt het als je de rest van de ja, serie bekijkt. Want ik denk dat je, dat je steeds ho, ho, ho, meer begrip voor ze gaat opbrengen. Ja, laten we dan bijvoorbeeld die Sabia hè? Ja. Uh, er eventjes bij houden. Hoe ontwikkelt zij zich, zonder dat je nou uh, belangrijke ja. dingen weggeeft... hoor. maar hoe ontwikkelt zij zich waardoor wij kunnen denken... het is mijn Sabia? Ik denk dat zij uiteindelijk keuzes maakt... die misschien niet altijd even populair zijn... maar ze wordt wel eerlijk over wie ze echt is. En ik denk dat zij begint met een conflict over wie ze is... Wie ze denkt dat ze is en wie ze is. En ik denk dat ze de donkere kant in zichzelf steeds meer gaat ontdekken. Mm -hmm. En uh, ik denk dat iedereen een donkere kant heeft. En zolang je niet naar je eigen donkere kant hebt gekeken... kan je jezelf niet kennen. Ja. En, ik, en donker, ik denk in haar geval is het ook gewoon ambitie. En ambitie is ook, dat zeggen mensen vaak als... Uh, dat het iets slechts is. Maar dat is ook helemaal niet zo slecht, denk ik. Want in haar geval durft ze ook gewoon daarvoor te gaan staan. En te zeggen, ik wil dit, dit wel hier gaan doen. En, en, en andersom, hè, krijgen uh, die, die twee verderfelijke types... Uh, gespeeld door Malerbe en Rietman... Uh, uh, aan wie je inderdaad bij vingerknip een pleurenshekel krijgt... <laughs> krijgen die ook menselijke contouren op hun duur? Ja. Zeker. Tuurlijk. Ja. Eigenlijk is het ook wel een coming-of-age-drama... voor iemand die de hersen van zijn leven nadert. En dat is dan... Mark Rietman in dit geval. Hij moet, denk ik, eerlijk zijn over. wat zijn eigen aandeel is geweest. in de opvoeding van zijn zoon, namelijk nul. en hoe hij die, die emotionele relatie wel of niet kan gaan herstellen. Mm -hmm. Tegelijkertijd wordt hij ook geconfronteerd. met zijn eigen naderende. Uh, afscheid van de werkvloer, dus, dus als die rol ineens kleiner wordt... wat blijft er dan nog over en wat, wat, is eigenlijk, ja. wat heeft zijn werk betekend als advocaat? Hoe doe je dat, Karima, met z'n drieën? Hè? Nogmaals, één anonieme schrijver ja, of schrijfster... Uh, ja. dit soort karakters bouwen, uh, die afleveringen op papier zetten. Hoe ja. werkt dat? Ja, we zijn natuurlijk een soort van één brein geworden... na zoveel jaren schrijven. Uh, nee, wij, wij hebben superveel uh, brainstorm-sessies. Uh, en wij uh, skypen ontzettend veel. Ik vanuit Londen. En, um, en zitten vaak bij elkaar om te discussiëren... over wie deze mensen dan zijn. En op een gegeven moment, na heel veel discussie... en soms ook een beetje ruzie over wie ze zijn... En waar er... knokken jullie bijvoorbeeld over, Rolinde? Um... Ja, het knokken is ook gewoon vaak, omdat het, het is gewoon heel veel. Hè? Dus als je acht keer 50 minuten moet, ik denk dat het uiteindelijk wel uitkomen hoe de karakters erin zitten. Maar dan gaat het ook meer over, het was natuurlijk best wel zwaar om, acht keer 50 minuten is gewoon bijna acht speelfilms schrijven. We hebben hiervoor wel, dit is wel onze eerste serie die we samen schrijven. En er wordt ook ineens met een boek, kijk, het enige wat er ergens wat kan gebeuren is dat je kan zeggen, ja die drukproef moet ingetrokken of moet opnieuw. Wacht een en, maandje. Wacht, maar hier ja. staat een uitzending op het tijdstip van de luizenmoeder... met een superpubliek publiek. Ja, ja. en een hele kast. Er staan zoveel mensen. Dat is bizar hoeveel mensen... Joh, de kleding, de lampen, de mensen die een hele set nabouwen... mensen die het FD namaken. Oké, okay, okay. dus waar gaat het knokken dan over, Carina? Over wie de, wie de karakters uiteindelijk zijn. En over uh, waar je de conflicten ziet. En um, uiteindelijk denk ik dat je... als je veel conflict hebt met elkaar... dan, dan, dan weet je dat je karakters creëert die de... Zeg maar die discussie weer staan. Dus die, die er gewoon echt staan en waar je echte mooie scènes mee kan bouwen. Um, ik denk dat we het altijd wel snel eens zijn over de thema's die we willen bespreken. Maar ik denk, karakter is altijd een. een ja, je moet, ja. Ze moeten allemaal van ons samen worden, eigenlijk. Ja. En dat duurt even. Ja, wie is Edwin? Wie is Sabia? En dan, nou, ik heb er zo mijn hoofd. Ik heb er zo hoofd. Dit ja. zou Sabia ja. nooit en dan doen. En dan moeten er natuurlijk ook nog even een paar praktische dingen geregeld worden. Bijvoorbeeld, de meeste van die kantoren staan op die zuid ja. De titel is niet toevallig gekozen. In de buurt van Amsterdam, aan de rand van Amsterdam zou ik moeten zeggen. Daar wil je dan draaien, lijkt me. Ja, ja, ja. Maar? Ja, dat kan. Dat kan? Er is een kantoor geweest dat zei, nou jongens, schuif aan. Ons pand nou, mag herkenbaar een... gebruikt worden. Nou, er is, een, er is een, een oud advocatenkantoor voor gebruikt. Ja, klopt. Kunnen even niet zeggen, denk ik kantoor? Het ziet er heel realistisch uit. Ja, het ziet het er echt helemaal uit zoals het eruit zou moeten en, zien. En hebben jullie ook geprobeerd in een nog functionerend advocatenkantoor te draaien? Maar dat is toch heel gek, want die mensen moeten ook gewoon hun werk kunnen doen. Ja, ja, ja de maar de omdat de gimpies er geen geen... dan bij wijze van spreken voor het grijpen staan, alles, alles er is. Ja, maar, maar ik denk dat, ze, ja, nee, ik, ik had ook, dat... ook niet zomaar een krantenredactie binnenlopen en die over. Nee, maar ik, ik, zal eerlijk zijn. Ik had begrepen dat die advocatenkantoren helemaal niet stonden te springen om mede, medewerking in welke vorm dan ook. Ah. Oh, dat hebben ze denk ik van ons verborgen gehouden. Ik ja. denk dat, uh, ik denk dat dat niet het, uh, dat hebben wij helemaal niet zo begrepen. Nee, ik denk ook niet. eigenlijk wel ergens dat als je heel erg aanstoot zou nemen aan, aan, dit soort, aan deze serie... en dat je dan misschien zelf na moet denken waarom je daar zo'n aanstoot aan neemt. Als je zelf gewoon een leuk advocatenkantoor bent... Dan Stel je voor dat, iets... dat een paar vertegenwoordigers van zo'n advocatenbureau hier zouden zitten... Wat zouden jullie nou al dan niet met mes op de keel willen vragen aan die mensen? Hè? Jullie er, eigen ervaringen in indachtig en het, en het schrijven van deze serie. Wat, wat, wat is nou een echte vraag die je voor die mensen hebt? Vinden jullie deze serie waarheidsgetrouw? Wat vinden jullie van de serie? Dat is echt nummer één. Gewoon, want het eerste wat we doen is fictie schrijven. Dus wij willen een wereld blootleggen, een openbare en daar pijnpunten in aastippen. En wat zou je willen vragen over hun werk en de aard van hun werk en hun methoden, Karima? Ik zou willen vragen of ze elke dag naar hun kantoor gaan met een masker op... of dat ze echt zijn. Ik zou, ik zou willen weten in hoeverre ze zich herkennen... in het, in het verhaal wat wij vertellen over maskers. Mm -hmm. ik zou en, willen even... Ja, Nog heel even dat woord masker. Want ja. wat voor soort masker... Maak ik uit jouw woorden op. Ja. Heb jij dan gezien? Of zie je misschien nog? Nou, een masker, masker bedoel ik mee dat je nooit je kwetsbaarheid kan laten zien. En als je niet je kwetsbaarheid kan laten zien aan andere mensen... en kan zeggen, dit is eigenlijk te veel. Hoe kan dat dan toch, Rolinda? Want kijk, haast, ik snap het. Hmm. We hebben het allemaal te druk. Uh, een kind van twaalf heeft tegenwoordig een vollere agenda... dan een minister van Economische Zaken vijftien uh, jaar geleden. Hmm. Maar haast is toch niet de enige verklaring, mag ik veronderstellen... Nee, waarin, niet, je... dat mensen zichzelf totaal niet tonen. Nee, mensen moeten ook uh, denk ik zich als een superheld tonen. Omdat ze meteen voor hele grote bedrijven met de Raad van Bestuur aan tafel soms moeten zitten. Om te onderhandelen over contracten die dus over heel veel geld gaan, bijvoorbeeld. Ze zich of in de rechtszaal. Ja, terwijl het best wel jonge mensen zijn. Dus je krijgt echt een snel. Snelcursus, professionalisering. En um, de, dat, er wordt best wel veel van je gevraagd, denk ik, op jonge leeftijd. Over bijvoorbeeld, ik, ik kan me ook herinneren dat ik een deal deed. En dan heb je de hele nacht doorgewerkt. En dan word je s ochtends gebeld. En je, je moet als best wel jong mens, ben je dan verantwoordelijk. Heb je alle toestemming gekregen, weet je wel. Van de Sociaal-Economische Raad, van de Europese Commissie, zijn alle handtekeningen er wel. En dan word je gebeld door zo'n private... Uh, investeringsfondsmanager. Ja. <laughs> en die gilt dan, en dat is heel Jeremy Maguire van do we have a deal or do we not have a deal? En ik denk, ja, gewoon, ja, dat is best wel stressvol... als het gaat om veel geld. Of als je bijvoorbeeld in je eentje... Um, uh, naar als vraag maar raakgast... en juridisch... Uh, um, hoe zeg je dat? Ja, een soort van eerste juridisch... Uh, vertrekpunt voor, uh, voor prangende kwesties... Moet, uh, wordt uitgezet. Dan ben je een soort vliegende kiep. En dan mag, mag zo'n raad van bestuur... of mensen bij... Uh, ja, maar bij de staat mogen dan allemaal lastige vragen aan je stellen. Maar als je nou zelf uh, in de zakelijke problemen zouden komen... Uh, gedoe met een werkgever, met BNN-VARA... Hmm. zou je dan uh, wel of niet zo'n advocaat nemen, Karima? Een, een Zuidas-advocaat? Ja, want er zitten heel veel kundige advocaten. Ja, Jazeker. zeker. Ja. Dus dan zou je zo'n... Zo ellendig type dat je in de serie neerzet als toch nou, niet echt mensen met hoofdletter M... zou je wel degelijk inschakelen om je te verdedigen. Ik vind het juist wel mensen met hoofdletter M. Ik vind het gewoon hele menselijke mensen. Wij vinden het ecosysteem alleen veel druk leggen op die mensen. Wacht hebben... even, het ecosysteem, dus het systeem waarin zij werken... Ja. Dat, dat, dat, dat wordt een mal voor hen waarin ze zitten. Ja, ja dat... dat... Dat is, we, dat is waar we het over hebben, over die cultuur. Waarom? Uh, de, we stellen onszelf altijd de vraag: Is de Zuid als een plek waar freaks naartoe gaan? Of is het een plek waar freaks are born? en, weet je wel? en, en? ik denk dat het de plek is waar freaks are born. Ja. En een klein beetje freak ben je wel hoor, als je dan zeg maar daar gaat werken. Ja. Maar oké, okay, dat zijn we allemaal. Maar ik denk wel dat die mal je gewoon uh, tot, tot het edge kan drijven als je niet op ja. tijd stopt. Als je niet op tijd denkt. En waar ligt nou jullie hoop voor die wereld? Uh, Oké, okay, het ziet er niet geweldig uit. Er moet het een en ander veranderen. Waar ligt de hoop dan? Nee. Ik denk sowieso, het is zeg maar nu wel heel erg gepolariseerd. Breng je het een beetje alsof we echt zeg maar greenpeace zijn die uh, hier iets gaan doen met klimaat proble nee, uren, zelfs, of het klimaatprobleem zo. Nee, dat weer net zo erg. Begint? Nee, dat is helemaal niet waar. Maar het is ook gewoon de wereld waarin wij zijn opgegroeid als eerste okay, werknemers. Maar waar ligt de hoop? Nou, de hoop ligt natuurlijk dat diverser wordt, transparanter en dat het gewoon een omgeving wordt waarin je eerlijker kan zijn en hoe zou dat over je moeilijke Door meer vrouwen in de maatschappij, door meer that... allochtonen in de maatschappij, door um, iets meer mensen tegelijk in te zetten voor een deal en, en niet zo uh, je laten leiden door. De wens van hele hoge prijzen. En is dat en... een reële hoop, Karima? Ja, ik denk zodra het geld gaat kosten... hoe het nu op dit moment gaat. <lacht> dus stel je voor iedereen krijgt een okay. burn-out. Dan, dan gaat het... Op, uh... op een tweede crisis. <lacht> pak, pak de tegel er even bij als je wilt. Ik wil nog graag van jullie horen wat je woord voor de wereld is. Ik meld vast dat uh, straks na half negen... langs de lijn en omstreken te horen is... Thijs van der Brink en Jeroen Stomporst presenteren. Uh, Rolinde, weet jij het al? Jeroen Pijnst en Karima schrijf? vanuit je hart. Schrijf vanuit mm. je hart. En jij, Karima? Uh, als je doel aansluit op je persoonlijkheid... dan uh, kan niemand je ooit raken. Dan ben je altijd eigenlijk uh, op het juiste pad. Mm. Nou, afdeling filosofie. Hij ah, is mooi. Ik dank uh, jullie van harte. Fijn dat jullie er waren. En uh, succes met het najagen van de kijkcijfers van de luizenmoeder. Gaat dat lukken? Ja, dat hopen we natuurlijk. Ja. ja eo termen, hè? Er -terme. oh. ja, is heel... We zijn zo heilig. We hopen dat iedereen van de Zuidas gaat houden. Hoi. Doei. Morgen. Morgen om half acht. Mangiare. <laughs> Het lekkerste programma van Radio 1. Tot dan.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 NOS Rusland zet 150 diplomaten het land uit. Daarmee betaalt het Amerika, de EU-lidstaten en andere landen met gelijke munt terug. Dat zegt de minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. Verschillende landen hadden aangekondigd Russische diplomaten uit te zetten... vanwege de zenuwgasaanval op dubbelspion Skripal in Engeland. Nederland stuurt twee diplomaten weg. Bijna 80 van de politieke partijen heeft na een hertelling een ander aantal stemmen gekregen. Meestal zonder gevolgen, maar in zes gemeenten leidde de hertelling tot een nieuwe zetelverdeling. Dat blijkt uit de cijfers van 18 gemeenten waar de afgelopen dagen een hertelling was. In Groningen is opgetogen gereageerd op het kabinetsbesluit om de gaskraan in de provincie dicht te draaien. Actiegroepen de Groninger Bodembeweging en het Groninger Gasberaad spreken van een keerpunt. Over uiterlijk 12 jaar moet de gaskraan helemaal dicht zijn. En voetballer Dirk Kuit komt nog één keer in actie. Op 27 mei speelt hij zijn afscheidswedstrijd in de Kuip. Hij speelt dan met oudploeggenoten van Oranje, Feyenoord, Liverpool en Venerbahce. Kuit nam vorig jaar na 19 seizoenen afscheid van het profvoetbal. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Jeroen Stomporst en Thijs van den Brink. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreek... op de avond van een historische dag. De dag waarop het einde van het gasttijdperk in Groningen werd ingeluid. Want wat voelen de Groningers vandaag? Hoort u zo. Het is de avond van de Passion. Het spektakel wordt opgevoerd in de Belmer. En daar zijn we uiteraard live bij. De muziek van de Passion, of die van Bach... kan ook niet-gelovigen ontroeren of zelfs een bovennatuurlijke ervaring geven. Een neurowetenschapper wilde weten hoe dat komt... en deed onderzoek op een wel heel bijzondere manier met een godhelm. En die neemt hij meegenomen. Hoort u na negen uur. En dan is ook mountainbiker de Brentjes te gast. Die in Zuid-Afrika een van de zwaarste wedstrijden ter wereld heeft gereden. Ja, luister mee. Kijk ook mee. Kan ook via de webcam op nporadio1.nl Ja, een grote dag. En uh, daar gaan we het nu over hebben. Dus met drie mensen die zich er heel veel mee bezig hebben gehouden. Mario Miskovic zit bij ons in de studio. Is verslaggever gaswinning bij RTV Noord. Was de hele dag in Den Haag. Welkom Mario. Dankjoh. Aan de telefoon ook Freek de Jonge... Uh, al sinds een uh, uh, aantal jaar enorm ingespannen om de gedupeerde Groningers te helpen. Ook Goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, en, en, en, en wat dacht je toen je het hoorde vandaag? Nou, ik, was, uh, ik heb het eigenlijk uh, zo terloops gehoord dat je het uh, nog niet het helemaal tot je door laat dringen. Maar uh, ja, het is zeker een uh, punt in de geschiedenis... Maar de problemen in Groningen zijn daarmee nog niet helemaal opgelost, natuurlijk. Nee, we moeten niet te hard juichen, hoor ik al meteen. Nou, kijk, je moet ook niet meteen weer een, een dompunt op de twee te zetten. Nee, maar toch? Het is wel belangrijk om te constateren dat de mensen die dus uh, ernstig in de problemen zitten... dat die nog helemaal niks gemerkt hebben van de verandering van geest. En dat die uh, 2030 in wezen al... Uh, dat, dat, dat, dat, dat kon ook niet anders, omdat dan de, de, de put gewoon leeg zou zijn... Maar het is wel een moment, laten we zeggen, waarop het kabinet zegt, luister eens, de fossiele brandstof heeft zijn tijd gehad, we gaan over de buurzaam. En dat is een Ah, je ziet het meteen een in een groter moment. geheel. Wat? Je ziet het ook meteen in een groter geheel, begrijp ik Nou, Dit is ja. niet anders dan het grotere geheel, want, want, want de finesse is, dat is dus de schadeafwikkeling en dat is de, de, de, de opbouw van, van, uh, van huizen die totaal in de zijn. Grote... Ja, daar, daar, daar wordt voorlopig nog niet naar gekeken. Er wordt nee. nu voorlopig alleen nog gekeken naar. Nieuwe rendementsketels en windmolens uh, uh, in de Noordzee. Maar voelt het wel als een overwinning? Nou ja, nou, nou niet zozeer een overwinning. Nee, geen overwinning. Het is een, het is een, het is een verstandig, uh, uh, onvermijdelijk besluit... De overwinning gaat komen op het moment dat er een hele grote zak geld komt... en dat de mensen die nu in hongerstaking zijn te horen krijgen... dat, dat ze, dat, dat ze daarmee op kunnen houden omdat ze ruimhartig gecompenseerd worden. Dan is er sprake van een overwinning. Oké. Okay. Had je het wel verwacht vandaag, dit? Ik wist, ik wist, uh, kijk, ik heb op een zekere moment uh, mij heel erg ingezet voor uh, Groningen en voor, uh, voor de problematiek. En uh, nou ja, op, zeker, uh, op zeker moment had ik het gevoel van, nou ja, het loopt en dat, en dat, en dat doet het ook. En dan hoef ik niet meer voortdurend mijn, mijn aandacht op te eisen. Ik bedoel, dat, dat, dat, uh, dit is nu aan de, aan de aan de aan de beleidsmakers en de mensen die, die daar kritiek op hebben, eigenlijk mijn rol is eigenlijk uitgesteld. Het heeft de volledige aandacht. Van politiek, pers en publiek. Ja. En, uh, meer hoef ik niet. Te doen. Nee, dat snap ik. Maar toch nog even, één keer mijn vraag: had je het verwacht voor vandaag? Of zeg je. Nou, ik was toch wel verrast hoor. Ja, nou ja, ik ben wel verrast over de. Over de uh, ja, de on onomkeerbaarheid. En de, en de, het is het zit toch Dit is toch wel echt wel besluitvorming. Dat is, wel, dat is krachtig. Dat is, zeg maar, in de politiek komt het niet zo vaak zo direct voor. Nee. Dus in dat opzicht is het ja. krachtig. Ja. Benieuwd hoe Annemarie Heijten daarover uh, denkt. Uit Bedem, uh, toch door alle optredens op radio en tv... een beetje het gezicht geworden... vooral getroffenen van de aardbevingsramp daar in, in Groningen. Uh, goedenavond ook. Uh, ja, ik kan me zo voorstellen dat het bij u misschien toch... Uh, wat meer tot wat meer vreugde heeft geleid dan bij Freek. Of bent u ook zo cynisch, uh, mevrouw Heijten? Nou, ik vind Freek helemaal niet cynisch. Nee, pardon. Realistisch misschien. Ik vind juist dat hij heel goed schetst... dat we. Uh, Um, het vandaag een historische dag hebben vanuit een, een heel groot perspectief. Dit gaat over onze toekomst. Uh -huh. Minister Wiebes heeft visie en moed getoond. En die heeft een um, besluit genomen wat ook uh, ons, de toekomstige generaties, aangaat. We gaan het echt anders doen. En dat vind ik fantastisch. Je moet ergens um, namelijk ook een eerste stap zetten, toch? Hè? Dat, dat ja, moet toch een keer gebeuren ja. ook? Zeker. Maar het enige wat ik wil benadrukken, en dat, daarin sluit ik... Dus echt aan bij Freek. Hoe kijken de mensen in Groningen op dit moment televisie? Die zien in Nederland dat vlag uitgaat. Ja. En ondertussen zijn er mensen in hongerstaking. Er staan mensen al vijf jaar op stilstand... weten niet wat ze moeten doen. En dat is niet om zuur te zijn um, of cynisch... maar wel om ook nadrukkelijk nadelen te blijven vragen... voor al die mensen... wiens problemen hiermee natuurlijk niet zijn opgelost. En laten we één ding niet vergeten... Uh, tot augustus 2012 zeiden alle wetenschappers... er komt geen zwaarder dan een 3,6... Nou, de rest is geschiedenis. We zullen nu naar diezelfde wetenschappers gaan kijken... om na te gaan of dit betekent dat er ook niet versterkt hoeft te worden. En dat geeft heel veel onzekerheid... want wetenschappers zijn het tot nu toe nog nooit eens geworden daarover. En mensen maken zich daar zorgen over. Wat betekent dit voor de versterkingsopgave? Um, ik ben zo bang dat we met z'n allen feest dieren, dat er over drie jaar alsnog een grote beving komt. Er is geen huis versterkt, er is geen cent naar Groningen gegaan. En wat dan? En dat is een heel zonder uh, perspectief. En dat wil ik helemaal niet schetsen vandaag. Want ik ben echt hartstikke blij. En ik wil Wiebes een heel groot compliment maken. Maar we moeten dat perspectief ook niet vergeven. En um, ja, het is dus gewoon heel dubbel. Laat ik daar nog ja. één ding aan toevoegen. Ja. Wiebes die uh, reageerde vandaag toen die vragen kregen over... nou ja, waarom heeft Henk Kamp dit dan niet gedaan? Met we hebben de gaswinning toch gehalveerd. Nou, dat was onder druk van de rechter. En daar denken wij het onze over. Maar um, Henk Kamp heeft al die maatregelen die Wiebes nu neemt... Niet genomen. We hebben vijf jaar lang hierop op moeten wachten. Dus dat de mensen in Groningen vooralsnog de wenkbrauwen even ophalen, uh, dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou, maar zit het dan gewoon in de persoon dat, dat een minister als Wiebes... kennelijk zijn persoonlijke gewicht in de schaal gelegd heeft en dat hij daarom wel voor elkaar kreeg wat Kamp niet voor elkaar kreeg? Ik hoorde hem vandaag bij de persconferentie zeggen: Ik heb geknokt voor Groningen. En Groningen moet mij nu maar vertellen wat ze ervan vinden. En dat gevoel kwam bij mij echt binnen. Ik vind Wiebes uh, zeer authentiek, zeer oprecht. Um, en uh, ik denk echt dat hij hierin ook als persoon het verschil heeft gemaakt. Ja. En, en, en kijk, hij toont inderdaad dus daadkracht. Hè? U, u zegt als persoon heeft hij zich ervoor ingezet en u gelooft hem. Um, ja. En dat, dat, dat werkt misschien toch ook wel vertrouwen voor de toekomst. Dat ook de dingen waar u het net over had, hè? De, de, de wederopbouw om het zomaar eventjes te noemen, Het geld wat mm -hmm. er die kant op gaat, dat dat ook goed gaat komen. Nou ja, weet je, zo wil ik ook in het leven staan. Ik word ook heel erg moe van alle negativiteit. Ik denk dat Groningen dringend behoefte heeft aan positiviteit. Aan die volgende fase, laten we die dan ook omarmen. Die zullen we met elkaar moeten maken. Daar hoort geen negativiteit bij en loopgraven. Uh, maar we gaan hem er wel aan houden. Um, want er staat nog heel veel uh, op het spel en er is nog veel te gebeuren. Je moet niet vergeten dat er een hele grote groep van duizenden mensen... Um, nog steeds met de NAM en de Shell in conclave zijn om hun schade af te handelen. En geloof mij, uh, die mensen, daar gaat het helemaal niet goed mee. Er is nog ja. steeds veel aan de hand. Maar we zullen het met elkaar moeten doen. Vandaag is er een hele belangrijke stap gezet. En laten we nu met elkaar proberen vanuit een positief perspectief... Te bouwen en ook voor Groningen te zorgen dat het toekomstperspectief is... en dat de veiligheid van de mensen in Groningen dezelfde okay. is als van de rest van Nederland. Annemarie, blijf bij ons als je wilt. Hier in de studio is Mario Miskovic de gast. Werkt, uh, voor je, werk. je bent voor je werk veel bij verschillende inwoners van Groningen geweest... die met de aardbevingen te maken hebben gehad. Je was ja. vandaag de hele dag in Den Haag. Wat dacht jij toen je het hoorde? Nou, hetzelfde als, als uh, Freek en Annemarie. In die zin wel uh, een historische dag voor Groningen natuurlijk. Uh, wie bestond het zelf een kantelpunt. En uh, ja, wat Annemarie zegt, dat is natuurlijk ook zo. Hè. Dit, dit had eigenlijk al een tijd terug kunnen gebeuren. En het was steeds wachten op dit moment. En ik heb Wiebes er ook naar gevraagd. Hè, waarom nu wel en toen niet? Want laten we wel wezen, Wiebes zat ook in het vorige kabinet. Weliswaar niet... Staatssecretaris van Financiën. Precies, toen, ja. precies. maar goed, hij was wel onderdeel van het kabinet. En uh, nou goed, uh, hij, hij zegt bijvoorbeeld over de bouw van zo'n stikstoffabriek... waarmee je dus de gaswinning omlaag kunt krijgen. Ja, als ik de tijd terug kon draaien, had ik het gedaan. Dus eh, blijkbaar dacht hij er... Anders over. Alleen hij ging er toen niet over. Hij is en nu van mening wel. veranderd. Nou, Ik weet niet per se of hij van mening is veranderd... maar hij gaat er nu over en toen niet. Ja. Er is natuurlijk heel veel actie gevoerd door Freek... maar ook door heel veel burgers in Groningen. Denk je dat dat geholpen heeft? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik, wel. Kijk, uh, dat, ik moet eerlijk zeggen, de aardbeving bij Zerai... begin januari, uh, je mag het bijna niet zeggen... maar de timing was natuurlijk wel goed in die zin. Die heeft er ook aan bijgedragen. Uh, de druk maar, werd opgevoerd. Waarom mag je dat niet zeggen? Nou ja, je kan natuurlijk niet echt zeggen dat het goed is dat er zo'n aardbeving heeft plaatsgevonden. Dat ja, het Alleen... echt tot een kanteling in de discussie leidt. Nou ja, daar heeft ja. het wel toe geleid. Uh, vind ik, merk ik ook. Uh, ik bedoel, uh, er is een uh, grote fakkeltocht geweest. Uh, Eerst een keer met Freek, uh, uh, de laatste keer zonder Freek. Toen waren er uh, zo'n 10.000 man op de been in de binnenstad van Groningen. Uh, dat wordt gezien. En uh, er kwam druk op met een nieuw schadeprotocol. En uh, nou ja, deze maatregel ook. Dus, dus die aardbeving... Die heeft zeker uh, ja. daartoe bijgedragen. Ja, want het schadeprotocol heeft Wiebes natuurlijk ook al aangepakt: hè? door de NAM daaruit te halen. Ja, nou ja goed, de nam op afstand zetten is natuurlijk sowieso een, ook een belangrijke ja. zaak. Nee, maar over het vertrouwen in... Ja, ik wil die helemaal opnemen voor hem hoor. Dat hij, maar tot nu toe uh, kan men niet een indruk onttrekken dat, dat hij uh, de, de, de stappen die hij zet... Uh, in, in Gronings voordeel, om het zo maar even te noemen, zet. Ja, nou goed, kijk, Visie hij, aan, uh, hij aan heeft een hele andere houding dan Kamp. Hè? Ja. Ik weet nog dat in december uit mijn hoofd kwam die op het Provinciehuis in Groningen... en voor de deur van het Provinciehuis stonden een man of tien te demonstreren. En die wachten tot iedere keer een, een dure auto langskwam, want daar zal die wel in zitten. Het gaat over Wiebus, of over Kamp. Nu? Over Wiebus, yeah. yeah. ja. En, en uh, waar Kamp altijd met veel beveiliging, dat was het toen niet te zien. En Wiebus kwam rustig van achter de Martini-toren naar het provinciehuis gelopen. Schudt iedere demonstrant netjes de hand. Zegt: Hoi, ik ben Erik, jullie willen vast met mij praten. En die mensen wisten niet wat ze overkwam. <laughs> ja. Dat is een wereld van verschil. En, en je ziet in alles, ook voor ons als journalisten, dat uh, Wiebus een heel ander persoon is om mee te werken. En dat zal voor de bestuurders niet anders zijn. Ja. Wat voor reacties kreeg jij vandaag uit Groningen? Nou, ja, heel wisselend. Uh, wel uh, wat optimistischer dan wat ik van uh, Freek en Annemarie tot nu toe heb gehoord. Uh, Jelle van der Kroop, de voorzitter van de Groningen Bodembeweging, zei dat hij tranen in zijn ogen had. Uh, de commissaris van de Koning had het medegedeeld uh, aan de medewerkers op het Provinciehuis. Die begonnen spontaan het uh, Gruns Light te zingen, oh. het volkslied. Ja. En, uh, de commissaris... Dat doen ze niet snel, doen ze niet elke dag. Uh, nou, niet, niet, niet elke dag. Als de gelegenheid er is, dan, dan, dan nee, dat zeker. Is ja, dat is Groningen trots, natuurlijk. En de commissaris van de Koning uh, die zet op Twitter het kom minder. Nou, en als Groningen zegt <laughs> het kom minder, dan weet je dat hij wel echt blij is. Vreek ja. ja. uh, de Jonge, uh, wat, wat denk jij dat de doorslag heeft gegeven in, in dit besluit? Nou ja, uh, simpelweg het feit dat, dat men niet anders kan. En uh, dat, dat is eigenlijk een beetje het wonderlijke van de politiek... Uh, je kon natuurlijk op je klomp aanvoelen dat dit moment eraan zat te komen... ook al op dat, uh, als het allemaal goed gegaan was het gas ook een keer op zou zijn. Ja. Dus dan moet je toch uh, regerings is vooruitzien, Wat gaan we dan doen? En we weten langzamerhand ook wel dat we, dat we, dat we naar schone, schone brandstof moeten. Dus ja, het is een, is in, in dat opzicht is, is dit voor het, voor het land ook een geschenk uit de hemel. We gaan nu een andere tijd tegemoet. En dat zal, uh, dat zal geld kosten. En dat zal, maar we kunnen hier ook uh, enorm veel moed uitputten En met, met, met een elan. Dat lijkt op, uh, uh, zoals we na de oorlog ons land hebben opgebouwd... zoals we na uh, 1953 Zeeland hebben opgebouwd... kunnen we aan de slag gaan met z'n allen. Dat, dat is enorm positief en ja. dat is fantastisch. En jij blijft ja. je inzetten dus? Wat zeg je? Jij blijft je inzetten? Ja, waar, waar, waar, waar ik kan doen. Ik heb Want het een is nog niet klaar, dat punt, heb ik heb je laten op, weten. Wat? Want het is nog niet klaar, dat heb je laten weten. Nee, nee, maar dat, dat, dat, er is zichting, nazorg. Die, ja. die, die, die blijft. Maar goed, daar okay. zijn, zijn de Groningen ook zelf bij. En, uh, nee, dat, dat, dat, dat, dat, houden we wel, dat houden we wel warm. Ja, Annemarie, wat denk jij? Wat heeft de doorslag gegeven? Was dat het protest of toch de rekening die begon op te lopen? Uh, het zal altijd een opstel soms zijn. Heel lang was natuurlijk de teneur toch: de staatskas, het perspectief ook EZ, uh, Exxon en Shell. Uh, uh, ik weet niet of dat zozeer veranderd is. Maar uh, ik denk dat de burgers in Groningen ontzettend trots op zichzelf mogen zijn. Ik denk uiteindelijk dat dat de doorslag heeft gegeven. We hebben toch met elkaar keer op keer weer op die trom geroffeld. En uh, uiteindelijk is toch die publieke druk hetgeen waar politiek Den Haag naar geneigd is te luisteren. Uh, dus ik, uh, ik wil onszelf ervan een hele grote veer nee. uh, ergens klikken. Maar op de hoed, op de hoed. Dat, dat zei Mario ook net. Uh, het is natuurlijk die, die, die laatste aardbeving geweest. Die hele heftige aardbeving geweest. Uh, die, die misschien wel ja, uh, uh, heel vervelend veel schade heeft voor, veroorzaakt. En, en nog meer angst. Maar wel de ogen heeft doen openen in Den Haag. Ja, ik zeg altijd Huizingen. Augustus 2012 was een kantelpunt. Maar Zee was een gamechanger. Daar ben ik echt van overtuigd. Dus het is gewoon een optelsom van heel veel factoren... Maar ik hoop ook wel echt dat de Groningers vandaag de rug hebben gerecht... en ook heel erg trots zijn op zichzelf, want we hebben dit met elkaar ook bereikt. Annemarie Heijten... Uh, ja, oh ja. ja. <laughs> Oké, okay, Annemarie, ja. dank je wel uh, voor jouw bijdrage. En ook uh, dank aan uh, Fred de Jonge. Um, Graag gedaan. Dank je wel, Mario. Um, ja, wat, wat, wat gaat er nu gebeuren, denk je? Hoe, hoe gaat het nu uh, op korte termijn verder... Nou ja, goed. Het duurt natuurlijk nog wel even voordat, uh, voordat die gaswinning omlaag gaat of helemaal naar nul gaat. Uh, ja, op korte termijn, kijk, uh, Wiebes blijft bezig om grootverbruikers, hè, papierindustrie, steenindustrie, die best wel veel gas verbruiken, uh, om die uh, nou ja, uh, of op ander gas te laten overschakelen of uh, minder gas te laten verbruiken. Uh, huishoudens in, in het buitenland, hè, in België, Duitsland, Frankrijk... waar ze ook uh, koken op Groningsgas. gas... om die gastellen uh, om te laten bouwen. Dat zijn allemaal zaken die, die in gang gezet ja, want hij hinte worden. Hij hintte ook al dat het misschien nog wel een jaartje eerder kon zelfs. Hè? Ja, nou ja goed, daar, daar hoopt iedereen natuurlijk uh, op. Maar ja, uh, <laughs> het lastige met dit soort dingen is ook dat je, uh, dat, je, dat je niet te optimistisch wilt zijn. Omdat het dan alleen nog maar tegen kan vallen misschien. Dus ja. uh, Misschien dat ze daarom ook wel eerst dat tijdpad hebben geschetst. En daarna gezegd, misschien kan het nog maar, wel een jaar. staan. Maar vandaag schaam. was je niet optimistisch genoeg. Uh, omdat je deze, de, deze precies nog niet had verwacht. Nee, nee. Nou ja, kijk, het staatstoezicht op de mijnen... de toezichthouder op de, op de mijnbouw... Die, die heeft gezegd van zo snel mogelijk naar 12 miljard kuub. Want dat is, dat is de veilige grens. Ja. En Wiebes heeft gezegd, dat ga ik doen. Dan blijft natuurlijk nog de vraag, wat is zo snel mogelijk? En eigenlijk was mijn inschatting in ieder geval... maar ik heb het idee van veel meer mensen... vandaag gaat hij vertellen uh, uh, wanneer dat is. Ja, en, en waar, waar daar... we dan op uitkomen. Uh, nou ja, ik, ik was verrast. Maar niet alleen ik. ik. Ik had contact met de gedeputeerde in Groningen En, en die had dit ook niet aanzien komen. Nee, die had ook niet nee. verwacht dat het, dat het al... Uh, nou ja, die stip op de horizon. Hè? Ik bedoel, die 12 miljard, die, die circuleert al zo lang. Maar nu heb je een stip op de horizon. En weet je van uh, in 2030, dan is het helemaal klaar. Ja. En je denkt niet van, hey, ik heb nog geen financieel plaatje gezien, dat het allemaal goed komen, want dat was de, de, het moet wel betaald worden allemaal. Ja, nou ja, goed, daarvan heeft Wiebes gezegd, dat, uh, dat is uh, een zaak voor, uh, voor minister Hoekstra. Los in de, <laughs> van, van, van, van de ja. ja. uh, Nee, uh, Wiebes wilde die rekensom verder niet maken. Die zegt dat komt, uh, dat komt later, dat komt in de voorjaarsnota. Maar over Wiebes gesproken, die zijn natuurlijk eind vorig jaar voor de beving bij Zeerijpal uh, In januari willen we een nieuw schadeprotocol en uh, in het eerste kwartaal wil ik verder mijn plannen toelichten. Ja. Die beving heeft er natuurlijk wel veel druk op gezet, maar... Hij was het al wel van plan om het niet te okay, doen. Oké, okay, dankjewel voor je komst hier naar de studio. Mario Miskovic van RTV Noord. Er stond een file op de A2 voor de Bijmer, Allemaal liefhebbers van The Passion. Het muziekspektakel over het leidensverhaal van Jezus. Slaggever Reinoud Meijer is in de Bijmer. Uh, zijn ze al begonnen, Rijnoud? Uh, ja, goedenavond uh, Thijs en uh, ook Jeroen. Uh, ja, ze zijn begonnen. Dat is even niet te horen op dit moment. Want Norali Beijer, de vertelster, is uh, aan het woord. Uh, dat neemt niet weg dat ze lekker los zijn gegaan en de sfeer er al goed in zit... ...voor deze 20.000 mensen die uh, zijn gekomen... ...schat ik zo in om deze achtste editie van Dichtbij uh, te bekijken. Het hoofdpodium, dat is uh, ingeklemd tussen hoge gebouwen... Uh, ...achter me de Amsterdam Arena. Het is een uh, schitterend gezicht... ...met enorme witte, doorzichtige kubussen daarop. Daarin staat het koor, uh, dat is wel leuk om te vertellen... ...dat uh, bestaat uit allemaal mensen die uh, wonen en werken in de Belmer... ...dus die hier uh, uit de buurt komen. Nou ja, de sfeer zit er... Uh, tot nu toe goed in. Klinkt als een klokje. Um, eigenlijk net als uh, vanmiddag tijdens de generale repetitie. Daar was ik uh, namelijk even bij. En ik sprak toen met mensen die er nu niet bij zijn. Dus uh, toen even kwamen buurten. We gingen even matras kijken in de arena. Toen dacht u van, uh, nou ik pik even een stukje ja. van de Passion mee. Het ja. Ja. ziet er wel leuk uit. Ja. We hebben even lunch, geluncht, hè? dus dachten we, het is ook mooi weer. Dan maken we toch even een wandeling naar uh, de Passion toe. Vinden we de van tot nu toe. Maar indrukwekkend. Behoorlijk indrukwekkend, ook kastelage en zo. In... Enorm gaaf. Ja, heel mooi. Die uh, stoppers die zitten hier zo. Stoppers? Toppers. Oh, de toppers. Stoppers. Is hier ook een groot feest hier? Je bent bewoner van de Belmar. Juist. Klinkt al goed. Het geluid is, is schitterend. Hebt u al mooie dingen gehoord? Glenn's Grace. Ja. En uh, hoe heet die man ook alweer? Ja, die Brain rapper. De Brainpower. Brainpower. Ja, dat was hem. Ja. Ik ga niet vanavond komen. Dan zou je toch kunnen zeggen once in a lifetime. Ik ben er vanavond ook bij. Nee, ik word heel agressief tussen al die mensen. Ik moet er. Nee, dan moet u maar lekker naar huis gaan. Dat bedoel ik dus. Nee, zo gover ben ik wel. Ik vind het op tv mooier. Dan kijk ik het heel vol. Ja, overigens hoorde ik uh, dat de meeste mensen wel uh, zeggen, hoor, die ik sprak. Ze kijken vooral uit naar uh, Zankalon, Glennis Grace, grote naam natuurlijk. Zij speelt Maria. En de verrassende raps van Brainpower, die dus uh, de rol van Petrus voor zijn rekening neemt. Daarover straks meer. Eerst nog even naar het toerisme in de Belmer, Want uh, ja, wat eigenlijk dankzij de Passion... Nou kun je wel zeggen: een behoorlijke boost krijgt. Want de zes, zeven hotels die hier in de buurt liggen, ja, die puilen uit. Er zit een hutje met je vol. Maar dat is natuurlijk niet alles. We staan hier op de camping. U staat hier op de camping. Ja. Ken je de gastenplaats? De aan de rand van de Belmer, hè? Je ja, ja. bent een echte passion toerist? Ja. Zo kun je het wel zeggen. Tussendoor nog even lekker eten op de camping? Ja, nee, dat doen we ja, niet. Straks hier doen we nog zo nog wel. Oh, dus de Belmer verdient goed aan jullie? Ja, ja helemaal. En ik denk wel aan meer mensen, dacht je niet? Ja. De Belmer is nou niet iets wat in mij opkomt als nee, ultieme toch. vakantiebestemming? Nee, het is wel echt voor de passion. Het is, het is wel een stuk opgeknapt hoor. staan er veel mensen ja. op de camping? Uh, ontzettend veel campers natuurlijk. is natuurlijk niet allemaal voor de passion. Daar geloof ik ook niet. Nee, nee, nee. Nog even een apparatiefje van tevoren? Of iets sterkers? Oh, ja, voor de, voor de kou ja, gaat het wel goed. Ja, Rijnoud Meijner vanuit de Bijlmer en Worm in het volgende uur... uiteraard opnieuw. Roger Federer kwam dit jaar al naar Rotterdam, het ABN-toernooi. In juni komt er nog een wereldtopper naar Nederland. Eentje die we al bijna een jaar sowieso niet meer in actie hebben gezien. Tennis is world number two. Andy Murray has been forced to pull out from the US Open... because of his troublesome hip injury. Uh, Andy Murray weet we natuurlijk dat hij vorig seizoen veel problemen heeft gehad sinds Wimbledon uh, niet meer gespeeld heeft met, met die heuvelessuren. Hij probeerde natuurlijk resting, resten, te Ja, het zit, het zit nog niet goed. Uh, hij durft het niet aan. Het is te zorg voor mij om het tournament te winnen. En uiteindelijk what dat wat ik hier to, to try te doen. Dus so unfortunately ga ik hier deze jaar niet year. Ja, na bijna een jaar aanwezigheid gaat Andy Murray zijn rentree maken... op het hoogste niveau op het gras van Rosmalen. En Marcel Hunsen is de toernooi -directeur. Goedenavond, Marcel. Goedenavond. Ongetwijfeld vervuld met trots. Ja, we zijn heel blij. Ik bedoel, uh, Andy Murray is uh, een van de beste spelers natuurlijk... Uh van deze eeuw, een tweevoudig Wimbledon-kampioen... en dat hij kiest om zijn in Rosmalen te maken... ja daar zijn we wel heel erg blij om. Ja, en ook vast heel, heel erg druk mee geweest zou om hem hier naartoe te halen. Ja, het heeft eventjes gekost uh, toen we begrepen dat hij uh, het gravelseizoen niet zou spelen. Hebben we meteen contact uh, met zijn management opgenomen... en uh, ja, nog eens ons toernooi onder de aandacht gebracht en gezegd... Uh, dat het een fantastisch evenement is met hele goede grasbanen... en dat we vereerd zouden zijn als hij ze voor ons zou kiezen. En nou ja, goed, vanaf dat moment zijn we in gesprek geraakt en gebleven. En nou, vorige week is de knoop doorgehakt toen hij eenmaal uh, zag... en van zijn medisch team de feedback kreeg dat hij uh, fit was... en, uh, en zijn comeback uh, kon maken in die week. Ja, en wat is dan doorslaggevend geweest, de kwaliteit van het gras? Ik denk dat dat mee heeft gespeeld. Uh, en uh, ja, ik denk dat we er op tijd bij zijn geweest. Uh, we hebben goede gesprekken gehad. Uh, nou ja, we, we, we hebben een nauwe samenwerking met Wimbledon. Uh, en hij is natuurlijk uh, ja, ook Wimbledon member als tweevoudig uh, kampioen. Dus, dus de band ja, die, die was eigenlijk uh, vrijwel snel was die, was die goed. en uh, nou ja, de, de spelers waren heel tevreden over onze gasbaan afgelopen jaar. Nou, precies, en, en dat, dat helpt hem toch. Ongetwijfeld mee. Ja. Murray die speelt geen Graffeltournooien... en kiest ervoor om zijn grasseizoen in de Oelsmalen te beginnen. Federer speelt ook geen Graffeltournooien. Nee, nee, nee dat is uh, niet voor de eerste keer. <laughs> dat deed hij vorig jaar ook niet. Uh, ja, goed. Ja, je weet het nooit. Maar uh, normaal gesproken gaat Veeler uh, één, uh, één toernooi spelen op gas... Nou. Uh, voordat hij uh, Wimbledon speelt. Rosmalen, uh, maar is dat is genoeg. Dan, yeah. uh, <laughs> ja, hij is van harte welkom. Ja, al jaren. <laughs> ja, maar, maar, ik kan me ook namelijk voorstellen dat het budget wel zo'n beetje op is... als je Murray uh, naar je toernooi haalt. Nou ja, het kost natuurlijk geld. Maar ja. van de andere kant, spelers brengen ook geld op. Hè. Ik bedoel, het heeft ook een positieve uitwerking op de kaartverkoop, op de sponsoring. Dus, dus, maar dat is een prima balans uh, afgesproken. Ja, daar ben je niet bang voor dat, dat, uh, dat het verkeerd gaat. Want, nee ja. hoor, nee. Nee, kijk, het mooie was dat hij zelf ook gewoon heel graag wil spelen die week. En uh, nou, hij had meteen wel een heel positief gevoel over ons toernooi. En dan is geld ook niet de doorslaggevende factor. Uh, wellicht krijgt hij bij een ander toernooi uh, vele malen meer geld ja. dan bij ons... Uh, maar het gaat ook om, om uh, het gevoel dat er heerst. Hè? Het gevoel dat wij echt vereerd zijn met zijn komst. Dat wij alles eraan doen om hem uh, uh, zich thuis te laten voelen en hem de beste voorbereiding te geven. En de grasbanen, ik denk dat dat uh, de doorslaggevende ja, is. Het is geweest. echt precies hetzelfde: gras als op Wimmerden, begreep ik hè? Ja, wij hebben dezelfde ondergrond, dezelfde klei-ondergrond als gas... maar wat verschilt <tacht> sinds de laatste twee jaar, is die nauwe samenwerking met Wimbledon. Ons Groundsman-team is naar Wimbledon geweest een paar keer. Het team van Wimbledon is een paar keer bij ons geweest. Er is kennis uitgewisseld, ze hebben tips gegeven, we hebben onderhoudsprogramma aangepast. En ja, dat heeft wel echt een heel positief resultaat uh, ja. geleverd. Dat is wel bijzonder, want in, uh, Maria... in, Eng in Engeland zijn natuurlijk ook een voorbereidingsternooi. Eastbourne, geloof ik, en, en, en de, hoe heet het laatste voorbereidsternooi? daar ben ik even de naam van kwijt. Uh, de, je zou verwachten, die Britten die blijven ja. lekker dicht bij huis. Ja, het is ook de eerste keer dat hij hier een gasternooi speelt, uh, buiten, buiten Groot-Brittannië. Dus ja, extra bijzonder. Ja. Ja. Hij is er lang uit geweest. Had een zware heupblessure, Is geopereerd. Op welk niveau zit hij, denkt u? Uh, nou ja, goed. Kijk, hij is natuurlijk uh, ontzettend, uh, ontzettend goed. Hij is uh, volop aan het trainen. Um, en en ik, ja, goed, ik, ik denk dat hij, uh, dat hij gewoon in, in goede vorm verkeert. Hij moet natuurlijk nog wat wedstrijdritme opdoen. Maar hij heeft een enorme hoeveelheid voorbereidingstijd waar hij uh, niet alleen gaat trainen fysiek, maar ook, ook, ook wedstrijdjes uh, gaat spelen. Dus ja, we zijn zeer positief gestemd. En mooi, weer een topper. Een tennis topper naar Nederland op het gastoernooi van Rosmalen. Marcel Hunsen, toernooi-directeur. Dankjewel. En uh, heel veel plezier die week. Het duurt nog eventjes natuurlijk. Maar uh, dat gaat vast goed komen. Dankjewel. Zometeen uh, gaan we verder. Thijs, na 9 uur. Ja, we gaan luisteren naar het nieuws van 9 uur. En daarna gaan we praten met uh, Bart Brentjens onder andere. Die uh, was in Zuid-Afrika uh, recent. En die heeft daar een hele zware uh, wedstrijd, -wedstrijd uh, gereden. En David May komt ook. Die onderwierp op uh, Lowlands heel veel mensen aan een bizar uh, experiment. Namelijk, hij liet ze met een speciale helm op een bovennatuurlijke ervaring krijgen. Ja, hij is neurowetenschapper.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 Of is het niet Mark Zuckerbergs verdiensten dat Amerika Donald Trump stemde? Luister, zaterdagmiddag naar mijn holistische uurtje radiotherapie... tegen hypes en hysterie. Dokter Kelder en Co. Zaterdagmiddag van 1 tot 2. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Beste ondernemer, financier of adviseur. Wilt u succesvol uw bedrijf verkopen of een bedrijf kopen?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 NTO Radio 1